Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De nood is hoog in het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het dreigt er opnieuw vol te lopen. Daarom werd er gepraat over een wet die moet regelen dat vluchtelingen door het hele land worden opgevangen. Begin dit jaar gingen de coalitiepartijen daar eindelijk mee akkoord. Maar nu ligt de VVD opeens weer dwars, zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. Waardoor de discussie voor een deel weer bij af is en er dus geen wet ligt om de problemen die ook bestaan, namelijk dat mensen buiten moeten slapen, op te lossen. De staatssecretaris van asiel kwam gisteravond met noodmaatregelen. Zo mogen gemeenten geen asielzoekers meer selecteren. Ze mogen bijvoorbeeld jonge mannen niet meer weigeren. Indoor-skibaan Snow World in Zoetermeer is gisteravond ontruimd vanwege een ammoniaklek. Ruim 40 mensen stonden buiten op straat in hun skipak. Volgens de brandweer was er ammoniak in de skihal gestroomd en is de ruimte geventileerd. Voor het eerst in bijna 10 jaar rijdt er vandaag weer een slaaptrein tussen Amsterdam en Berlijn. Eigenlijk had die trein vorig jaar al moeten rijden, maar toen waren er niet genoeg slaapwagons beschikbaar. De trein rijdt op maandag, woensdag en vrijdagnacht naar Berlijn. Een teleurstelling voor elke toerist die in de hoofdstad een Jonko op een bankje op de wallen wil roken. Verboden vanaf vandaag. Op straat mag het niet meer, wel op de terrassen van de koffieshops... Het is een poging om overlast op straat te voorkomen. Maar deze coffeeshop-eigenaar verwacht er weinig van. Coffee shop bezoekers zijn niet de overlastgevers. Het gaat niet de overlast verminderen. Waarom niet? Blowers zijn, zijn ongevaarlijk. Die hebben helemaal geen behoefte om te schreeuwen als je een jointje hebt. Daar word je juist heel rustig van. Ik, ik denk niet dat de mensen hier uh, echt iets van gaan merken. Nee. Ja, toch een joint op straat smoken. Je wordt betrapt, dan kost je dat 100 euro. En het weer nog. In de ochtend, vooral in het midden- en noorden, wolken, maar ook opklaringen met flink wat zon. Nou goed smeren als je de deur uitgaat vandaag, want je kan snel verbranden. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Er is nog niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je 5 minuten op oponthoud bij Purmerend.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 So you're in control. Spanje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 Da da da dan kun je naar de vloer doen we dansen en je bitch die geeft de acte op Of je ziet me op de grem met meven, De crossbomb bij de la doure voor croissants Heel de outfit aange of laurant Hoe dan ook, is het altijd makant Dan ben ik hier geweest, heb elkaar gestaan Leg een stapel pap in mijn hand Ik, ik, ik ben in een heel geef hotel En er is een pool on the roof Heb je bitch gespeeld met wat balls Dan bedoel ik geen jeu de boels. brand new teeth, brand new tits Maar nog steeds hetzelfde humor Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd Door precies dezelfde te ja, yeah, bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage en koe ze met een glaasje. Bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage, ze koe met een glaasje. Yo, hé, hey, los, kom, zak het, kom, was het, kom, buk het, kom, druk het, kom, doe het, kom, twerk. Hey, Ello, shawty, kom, breng het kom, geef het kom, bitch, mijn Rihanna, kom, work, work, work. Oh, ello, hey, shawty, kom, zeg het kom, was het kom, het kom, het kom, doe het kom, work. Oh, Hello, shari, kom, breng het kom, geef het kom, bitch, mijn Rihanna, kom, work, work, work. Vrijdagavond, champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden, NSC, doe mijn dansje, In mijn daarbelandje, morgen Morgenochtend, te late check-out, schuurde randje, twee vrijdagavond, doe mijn dansje, doe mijn dansje, doe mijn dansje, in de club en ik ben super wavy, doe me dansje, doe, doe mijn dansje, <laughs> De avond super, episch, Stomme doe me En altijd op zoek naar single ladies. Stomme dansen, toch, doe me bitch, nieuwe tanden. bom. Kom voyage, hoe ze geurt spionages, Ze heeft nieuwe tatoeage en kom bied ze met een glaasje. Kom voyage, kom voyage hoe ze geurt spionages, Ze heeft nieuwe tatoage, ze komt bied ze met een glaasje. Yo, Elo Shari kom zakken kom, was het kom, buck het kom, druk het kom, doe het kom, work. het los, Elo Shari kom, breng het kom, geef het kom, bit gaan, mania, dat kom, work, work, work. Oh, elo Shari kom zakken kom, het kom, doe het kom. Kom doe het, kom twerk. Elon, Charlie, kom, leg het, kom, geef het, kom. Bid voor mij, ja, dan kom. Zie maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. Zie 24 uur per dag, hete zomerhit.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 I Okay. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf vandaag is het in een deel van de binnenstad van Amsterdam verboden om op straat te blowen. Op het terras van een koffieshop mag het nog wel. De maatregel moet overlast door met name toeristen terugdringen. De Amerikaan die bij de bestorming van het Kapitol twee jaar geleden het kantoor van Nancy Pelosi binnendrong... moet 4,5 jaar de cel in. Een foto van de man met zijn benen op het bureau van Pelosi ging de wereld over. Een VN-conferentie om geld in te zamelen voor de hoorn van Afrika heeft veel minder opgebracht dan gehoopt. De organisatoren wilden 5 miljard dollar inzamelen, maar de aanwezige landen gaven bij elkaar 800 miljoen. Het weer. In het midden en noorden nog wat bewolking, maar vanmiddag is er ook daar veel zon. Het blijft droog bij 15 tot 19 graden.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 I'm on the love you tell.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 Ranking World Catching Up Import. en zomer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 tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amo de war bent si de no que la gente de war bent en de war bent en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 De tu boca yo me di. Amor de mis amores, mía, que no puedo conformarme sin poderte Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, conseguirás que no te nunca más. Ah. Amor de, mis amores, si dejaste de quererme, Me gano con decir que una mujer cambió mi suerte Según la ranemí que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste? Que no puedo conformarme sin poderte condenar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Decir que een mujer cambió mi suerte, se een de mí, muur, een muur, een muur, een muur, een muur,